Het geruzie bij de Partij voor de Dieren is lijsttrekker Esther Houwehand... niet in de koude kleren gaan zitten. Al langer lag ze overhoop met het bestuur van die partij. En bijna ging ze er zelf aan onderdoor, vertelt ze in het tv-programma Tour. Ik ben eerder uh, overbelast geraakt... waarbij dit interne gevecht een hele grote rol heeft gespeeld. En ik voelde dat het alweer aan het gebeuren was... terwijl we een onwijs belangrijke campagne moeten voeren. En ik voelde dat mijn overbelastingsklachten alweer terug aan het komen waren. Ouwehand ook dat ze voor het eerst een advocaat in de arm had genomen om advies te vragen over haar positie. Het bestuur wilde de oude hand weg hebben vanwege integriteitsschending. En waar dat over gaat weten we nog steeds niet. Vanmiddag liet het bestuur weten zelf op te stappen. Ook in Nederland wordt onderzocht of de iPhone 12 te veel straling afgeeft. En als dat zo is, dan moeten ze ook hier worden teruggeroepen. Het is al best wel een oud modelletje, maar hij wordt nog steeds verkocht. In Frankrijk wordt de iPhone 12 nu uit de winkels gehaald, omdat daar al is bewezen dat ze te veel straling afgeven. En daar zijn ze achtergekomen tijdens een controle, vertelt mijn economiecollega Billy. Het gaat echt maar om een kleine hoeveelheid te veel straling die de telefoon uitzendt. Het gaat ook niet om straling die je DNA aantast, maar om straling die je lichaam opwarmt. Um, en hierbij gaat het maar om een tiende van een graad. Dus echt heel weinig. Je, bij wijze van spreken warm je je lichaam zelf nog meer op als je flink de trap oploopt of even gaat sporten. Ja, Apple zegt zelf in een reactie dat ze die testresultaten niet vertrouwen. En het volwassen onderwijs, beter bekend als de FAVO, wordt steeds populairder. Daar hoef je niet het hele jaar over te doen, maar iets van twee of drie examenvakken. De route is nu zo populair geworden dat niet iedereen meer kan worden aangenomen. En hen lukt het nog wel. Vorig jaar deed ik eindexamen HAVO. Daar ben ik helaas gezakt. Ik ben gezakt voor vier vakken: Voor Engels, Duits, Geschiedenis en Wiskunde. Ja, en door deelexamens te maken voor al die vakken, hopen ze nu alsnog hun diploma te halen. Waarom niet gekozen om gewoon het laatste jaar, het examenjaar, nog een keer over te doen? Nou, omdat uh, ik dan weer aan alles aandacht ga schenken. En het is gewoon deze vakken, vind ik heel erg moeilijk. En dan is het beter om te varen voor die twee vakken die jij heel erg moeilijk vindt, om die daar af te ronden. Bij de intakes gaven de scholieren aan dat ze in.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 Dit is de zomer van ZFM. Met, met nu. Jouw keuze. ZFM. De Krochten. Een zoektocht naar de wortels van de nederhok. Vanavond met Rick Seur en Pim Groof. We zingen een liedje dat bestaat uit vijf woorden... Um, het is geen disco, ik, ik kan het eigenlijk nog niet ergens onderbrengen, maar ze maken al heel lang muziek, vanaf 1982. Het is heel bijzonder, moet u maar eens kijken. Hier is de groep Mam en Ongelooflijk. Goeiedag luisteraars, wij zijn hier in het sfeervolle, goed ingerichte werkhok of beter gezegd studio van Tom America. Een naam die bekend in de oren klinkt, maar die voor velen van jullie toch niet iets in de herinnering brengt. Wat ik tot mijn schande moet toegeven dat ik daar ook toe behoor. Maar Tom America heeft al een heel oeuvre op zijn naam staan in de Nederlandse popcultuur. En ook daarbuiten. Hij is onder andere een van de leidende figuren geweest van de groep Mam. En toen hij in 1990 afstand nam van zijn identiteit als popartiest. Toen is hij zich aan toeleggen op het schrijven van composities. Rondom fragmenten uit teksten van bekende dichters. Maar ook van gewone mensen uit het volk zoals mensen uit Tilburg-Noord. Welkom uh, Tom Amerika in ons programma De Krochten, een zoektocht naar de wortels van de Nederok. Dankjewel. Heb jij misschien nog wat toe te voegen aan wat ik zo in het kort over jouw uh, carrière vertelde? Ja, uh, bijvoorbeeld dat uh, de, de Tilburgse mensen die kwamen niet uit het Noord, het zijn gewoon mensen uit de uh, bejaardenzorgcentra heet dat tegenwoordig ah. he? Maar ik heb ook uh, gewone mensen in Berlijn of in uh, Siena of in aix en provence uh, geïnterviewd. Steeds over wat hun, ja dat waar ze iets heel sterk uh, konden vertellen naar hun eigen plek. En uh, hoe ho dat ook spiritueel bij hun iets betekent. Hoe dat uh, iets betekent qua uh, je cultuur en zo. En qua je ziel. Dus ik, ik, ben, ik ben erg te breedte ingegaan met ja. een aantal dingen. Ja. ja. Maar kunnen we jou typeren als een klankdichter? Nee. Nee? Okay. nee, nee, want klank is klank. En ik, eh, ik ben echt bezig met spraak en taal. Dus ik ben eigenlijk een mensendichter. Okay. Dus, dus ja. ik, eh, het gaat mij om het geluid wat mensen maken. Ja? En dan kun je daarop in focussen. Dan krijg je betekenis. En dan krijg je nog een keer. En dan kun je in focussen op de ritmes en op de harmonieën. Um, dat is... soort rap. Ja, maar rap, rap is te plat voor mij. Ik, ik ga okay. dus veel dieper dan de rap. Ja? De rap is eigenlijk, daar zijn heel veel dingen van afgesneden, van het normale. De rijkdom van de normale praten. En ja, ik zoek die kan... rijkdom weer op. Die, uh, en, en ik heb dus ook veel grillige vormen daardoor. Dus, okay. dus uh, mijn, mijn muziek is ook uh, ongeschikt om als achtergrondmuziek uh, te beluisteren, ja, daar zit te grillig voor. Oké. Okay. Ja. Maar je zegt de rijkdom van de Nederlandse taal? Nee, any, nog... any language. Ja? Ik, uh, ja, ik heb, uh, ik heb bijvoorbeeld een, een, een, een. Ik ben ook heel veel bezig met de urgentie van nu. Dus ik, ik ben ik ben een hele serie nummers aan het maken over. Uh, ja, wat, wat er aankomt. Een enorme probleem milieumatig. Ja, ja, en, ja, een, uh, ja een song. Uh, mag het een song noemen, wat je maakt? Of uh, geef je een andere Ja, maar nee, het zijn eigenlijk liedjes. Ja, een liedje. Maar dan wat anders. Wat je hebt gemaakt met teksten van Jane Goodall. Veel op, dat I, dat nou, ik dat bijvoorbeeld echt, uh, is... Een, ja, maar ik heb ook, in, uh, omdat het over talen gaat... Ik heb bijvoorbeeld een, een, een uitspraak van Jonas Salk... De, de, de uitvinder, de ontdekker van het uh, poliovirus... Ja. Uh, die uitspraak heb ik uh, door drie jonge vrouwen laten, laten heb ik die opgenomen. Eén was Russisch, één was uh, even kijken, uh, Duits en één was Iers-Engels. En die liepen hier overigens alle, alle drie rond in Tilburg. Dat is leuk aan deze oh, stad. Ja? Ja. Dus die lopen veel in, uh, want die zijn allemaal andere opleidingen. Ja. Vooral de dansopleidingen, die zijn. Uh, nationaliteitloos dus daar, dansen hoef je niet voor te spreken in principe, nee, nee, dus waar. ze komen ja. van heiden en verre, ja, ja, ja. zowel van, van Cyprus als van Finland komen ze hier naartoe ja. en daar, daar maak ik gretig gebruik van ja. van, van die geluiden dus en verhoudt dan zich jouw muziek schrijven tot je interesse voor taal en spraak Eén op één. dus de, de, de, uh, alles ik maak nooit een instrumentaal dus ik, ik, ik, ik heb de taal en dan begint het, het ja. gevoed. Ik ben al zeven maanden bezig met een nummer... wat niet langer dan vier minuten gaat worden. En dat gaat... En daarin combineer ik... een... Uh, uitspraak van Peter Schat... een Nederlandse componist... Uh, bij Ischa Meijer. Het staat gewoon op YouTube. Ja. Uh, en op het einde van het interview... Uh, doet Peter Schat... een uitspraak over de goede nood. Maar hij beschrijft een uitzicht wat hij had op een eiland Ponza. En daar zag hij, keek hij over de zee... en dan ja. zag hij iets wat zo teer was en zo. Maar tegelijkertijd realiseerde hij zich wat er nodig was... dat wij dus op hier bij de ogen ervaren... oh, wat mooi. Ja. Maar wat er no alleen al die, dat zonlicht dat er acht minuten over doet... om bij ons te komen en zo. Ja, ja. Hij, had dus, hij zag gewoon de industrie, als het ware, die nodig is. De kosmische is, ja. fabriek die nodig is. Dat jij even kunt zeggen, god, wat mooi. Ja. Nou, dat, die, die woorden uit dat interview, die heb ik... Geïsoleerd. Ja. Heb ik uit laten spreken door een actrice. Ook hier uit de stad. Maar ik heb het gecombineerd met een refrein. En in het refrein zit de, de zin van... Uh, Adam Dohlaert. Een Nederlandse schrijver. Die, die ja. vond dat hij één zin had geschreven. Dat was de mooiste zin. We hebben tussen wonderen geleefd. Maar we hebben het niet begrepen. Ja. En dat is dus bijna bijbelse zin. Ja. Yes, en daar zit zoveel ja. in. Ja. En, nou, en die zin, die, nou, ja, daar wil ik iets mee. En ja. toen heb ik die weer laten uitspreken door een goede een bevriende muzikant met een mooie godachtige stem. Okay. <laughs> ja, ja. En dan Mooi, zit ik ja. dus al maanden op te frutten om, ja. om, dat, om dat gegeven ja. de waarde te, te schenken die het ja. waard is. Ja, ja. Dus ik kan niet ik moet niet nee. te snel zeggen, ja nee, maar zo is het wel goed. Nee, nee. dat gaat niet. Hè? <laughs> nee, dus, ja, nee, dat dus de, perfectionist, ja. Dat, ik ben, ja. Nou, ja, maar ja. ik denk dat het niet zozeer om de perfectie gaat, maar wel om de kloppendheid. Ja. En dat, dat het dat het wordt wat het hoort te zijn. En, en natuurlijk, ik zadel me op met gigantische problemen. Dat zijn al mijn ja, ja. dingen. En eigenlijk, ik zadel me op met problemen. Ik, eerst <lacht> wil ik wel iets maken en, ik, en er wordt alleen maar gesproken. Ja. Hoe ja. moet dat allemaal? Dus bij ja. bijna elk ding moet ik opnieuw een heleboel uitvindingen doen. Ja. Om het kloppen te krijgen. Pak ja. op dat, dat, dat gewone spraak ja. klinkt alsof er gezongen wordt. Ja, en dat is dus dat enorme, die enorme arbeid. Ik, bijvoorbeeld, ik heb, ik heb jouw stem. Ik neem jouw ja. stem op. Die gaat in de computer. Ja. En dan ga ik lettergreep voor lettergreep... eerst alle toonhoogtes opzoeken. En ja. dan zet ik dus ook met een, met een pianotje... gewoon allemaal software... zet ik al die noten eronder. Ja, oké. Okay. Als ik dat eenmaal heb... dan... Uh, oh nee, het eerste wat ik sowieso doe... ik isoleer een stukje en ik zoek het tempo op. Tempo ja, ja, wat ja, erbij ja, past. ja. En, en als, meestal als ik het voor, voor één stuk heb, dan past dat ook bij alle andere delen. Dus dat is één. Dan zoek ik alle noten bij alle lettergrepen, dan heb ik eigenlijk al genoeg materiaal om harmonieën te vinden. Ja. Maar dat zijn vaak hele grillige harmonieën. Ja. Dat houdt dus ook in dat je, als je daar de krant bij gaat lezen, dan word je zenuwachtig. <laughs> dat moet je niet doen. He, als, je van mij, als je muziek van mij luistert, dan moet je eigenlijk een beetje op bezoek gaan bij de muziek. Ja, ja, dus, ja, ja. even meeluisteren. En, en, en ja. dat is natuurlijk gedoe, dus ja. ik snap het, maar ik doe het helemaal zo. Ja. Hè? Dus, ja. en, dan, en dan komt het hele verhaal nog erbij van hoe ga ik het inkleuren. Ja. Meestal, ik werk eigenlijk altijd heel sober, maar het is wel een heel gevecht. Wat, wat doe je met de, met, de, met de bovenkant, de kleinste delen die erin komen? Wat doe je met het ritme? Ja. Uh, ja, tuurlijk, ja. ja. ja. Nu draaien we het nummer Elfie van Burt Beckerik, oorspronkelijk uit 1966. Na dit nummer gaat Tom uitleggen waarom dit nummer hem zo geïnspireerd heeft. What's it all about? Elfie. Is it just for the moment we live? What's it all about? When you sort it out Oh, golden rule. As sure as I. heel erg bezig hield toen wij dat programma startten, dat wij zagen dat er zo ontzettend veel talenten zijn... in de Nederlandse popcultuur, rockcultuur. Want dat is ons uitgangspunt natuurlijk. Uh, waar geen mens ooit van gehoord had. En uh, ja, met enige gêne gaf ik toe dat wij, uh, dat ik althans jou ja, ook niet kende. Terwijl wij door uh, Henk uh, Hofstede van de Nits en Feulowski... op jouw bestaan uh, merkzaam zijn geworden... Het maakt er dus vaak mee dat mensen denken, Tom America, ja, wie is dat? Ik denk dat dat een, een, een basisgegeven is. Ja? Ik denk ook hier in Tilburg, omdat ik ook... Ik heb geen, geen band meer, hè? ik heb geen nee. ensemble meer. Nee. Uh, en dat is natuurlijk niet verstandig want als je speelt, dan bouw je ook een publiek op ja, ja. en mijn publiek uh, moet naar, naar, naar, naar Facebook gaan ofzo, en dan, dan komen ze me tegen nou, dan ja. zei, dus dat is, dat, je, je, je mist zoveel, ja. maar ik moet zeggen, ik zit er niet mee, want nee. ik, ik vind de, de opdracht die ik mezelf stel om te kijken hoe ver ik kan komen met mijn concept vind ik vele malen interessanter dan... Uh, ik, ik heb een compleet 80 jaren repertoire. Daar dat doe ik helemaal niks van mee. Nee, nee. Ik heb een compleet 70 jaren repertoire uit ja. de punktheid nog. Ja. doe ik ook niks van mee. Ook niks, uh, herinnert u zich deze nog? Nee. Voor een live publiek? Ja, ja, ja. We want more. Ja, dat, dat heb ik allemaal. Er komt geen revival concert. Oh, dat al helemaal niet. <laughs> ik word erg moe van die leeftijdsgenoten. Ja, met respect voor Henk, hoor. Ja. En, en, en die vrienden ook. Ja. Respect, jongens. Ja. En als van de burger ook. Hè? Maar, maar nee, ik moet er niet aan Nee. Nee, nee, nee, nee. Maar ik treed wel graag op. Ja. Dus uh, dat is weer iets anders. Maar onder de, onder de voorwaarden die ik sinds de negentiger jaren eigenlijk ontwikkeld heb. Ja, en en ja. die zijn? De ontdekking van uh, dat de spraak bijvoorbeeld. Uh, een ontzettend vruchtbaar materiaal is om, om, ja. om muziek mee te maken. En uh, ik heb ook een klassiek ensemble gehad. Nou, dat heb ik op moeten heffen, want we hadden te weinig werk. Want het zijn dure mensen, maar ja. wel goed. En daar heb ik ook denk ik een jaar of zes mee gewerkt. Uh, dus ik, ik, ik, eigenlijk door, door die beslissing om met de spraak te werken, uh, deden zich allerhande oplossingen voor. Oplossingen die ik wel nog moest, ja, ja. moest uh, vrijmaken, ja. maar dat, dat kwam vanzelf. Dus dat is ook... Dat is, ik heb een kunstopleiding, hè, moet je bedenken. Dus ja, klopt, ik ben ja. geen muzikant. Ja. Nee. Ik ben een beeldend iemand. Kun je hier ook nee. zien. Hè, ja. Ja. Ik, uh, Karel Appel en Matisse daar. En, nee. en, en, uh, Cezanne, ja. uh, uh, Morandi en zo heb ik hier Kunstcreme, om me heen. Ja. Ja. Dat zijn allemaal uh, beeldkunstenaars kunstenaars die, die ik zeer hoog acht. Ja, je bent als schilder opgeleid. Nee, eigenlijk als tekendocent. Oh, als tekendocent. Maar in feite, je zit op een kunstacademie, dat wil zeggen, je krijgt heel veel kunstbeschouwing. Je krijgt uh, allerlei tekenonderwijs, dus ja. figuurtekenen, figuur tekenen, compositie. Je krijgt uh, kunstbeschouwing, heel belangrijk. Een goede docent die je kan vertellen waarom dat ene schilderij van Matisse zo, zo belangrijk is. Ja. Die dat helemaal uiteenrafelt, dat is goud. Dus ja, dat is ook ja. vele malen interessanter dan bijvoorbeeld op een rockacademie zitten waar je... Oké, okay, de, de parameters van popmuziek krijg je aangereikt, maar ja. dat is veel minder vruchtbaar. Het ja. zijn toch dingen die wat meer op elkaar plakken. Terwijl als je ja. eenmaal in de kunst zit, een beetje de weg weet, ja, daar, ja. daar is de horizon is gewoon oneindig ver weg dan eigenlijk ja. aan mogelijkheden. Ja. Ja. Jij gebruikt dus uh, tekst als een soort instrument. Ja, het is ja. mijn saxofoon solo. Ja, ja. Okay. zo moet je het zien. Ja. Ja. Laat ik zo zeggen, de Beatles en Burt Backrack en alle grote songwriters weten net, net juist de natuurlijke melodie van het spreken uit te vergroten in de melodie die ze componeren. Oh. Ja, ja, ja, ja, ja want alles ah. anders gaat het, gaat het lied haken. Dan, dan loopt ah. het niet. Dus jij denkt dat ze de, de melodie van de tekst gebruiken, you, oh, hey, yeah, ja, als basis van het hele liedje. Zij we, nou ja, ja. kijk, de Beatles zijn natuurlijk extreem bijvoorbeeld zijn de grote componisten. Ja. En, en dat wil zeggen dat er in hun iets trilt, een snaar zit. Die daarvoor open staat en die dat uh, sublimer uh, okay. dan anderen yeah. daar de, de, de, de kernen van weten op te sporen. Okay. Maar ik vind het prachtig voorbeeld, uh, een van mijn, ja, mijn grote, hoe zou ik zeggen, leermeester, zou je kunnen zeggen, is Bert Ja. Yeah. En, uh, en, die, die, en die maakt ontzettend complexe, complexe liederen. Uh, ook qua maatvoering. Dus er zitten alle andere maten okay. die opeens ja. opduiken en zo. Maar hij, een van zijn nummers heet Elfie. En dat is eigenlijk een, een, een, iemand die aan iemand anders iets vraagt. Heel, yeah. heel saai. What's it all about, Alfie? En dan gaat dat door. Maar hoe hij dan... What's it all about, Alfie? Ja, dat is toch <laughs> volkomen uitvergroten wat er al in die spraak zit. Ja, ja, ja. En daar heeft Bert Beckerk een sublieme uh, sensor voor om okay. dat te doen. Dus in wezen doe ik wat hij doet. Maar ja, dan ja. omgekeerd. Dat zwaar, hè? Maar en van Elfie is bekend dat hij eerst heeft gezegd... ik wil eerst de tekst hebben. Ja, dat is wat ja. ik ook doe. Dat iemand met zo weinig talent... toch zo gelijk in een band wilde meespelen. Ja, vond ik onvoorstelbaar. Dat vond ik onvoorstelbaar. Ik kan me herinneren dat we bij elkaar kwamen. Dan was jij ook bij. grote oogjes waarmee je naar zo'n gitaar keek vond ik heel frappant voor mijn gevoel was dat helemaal buiten verhouding meedoen impliceert dat je mensen een akkoord kunt spelen maar ik geloof dat zelfs dat nauwelijks je kon het in ieder geval niet benoemen en we uh, moesten jouw gitaar stemmen. Van anders werd het helemaal brandhout, natuurlijk. De gretigheid. Die innerlijke motivatie. Heel mooi, of bijzonder eigenlijk. Nou, ook vreemd of raar dat iemand met zo weinig talent. ...zo gelijk in een band wilde meespelen. Dat vond ik onvoorstelbaar. je bewerkt, die stemmen niet of zo. Je gaat bijvoorbeeld ja, niet een bestemper... ...een octaaf hoger afspelen nee nee. Nee? Nee, nee, nee, nee, nee. Het, het, het zijn okay. eigenlijk wat daar de portretten van de menselijke stem. Ja. En portretten van die mens. Uh, ja. die, uh, bijvoorbeeld ja. Delphine Lecant, waar ik mee gewerkt heb... ...wat ik in haar ontzettend bewonder... ...en wat je eigenlijk in de recensies overwerkt... ...want ze er wordt enorm over haar geschreven... Uh, ...zij is ritmisch fantastisch. Oké. Okay. Dus ja. als dichter... ...ja... Dat vind ik zo'n zo genot om met zo iemand ja. te mogen werken die zulke mooie oh ja, ritmes in, in haar declamatie ja. weet te verwerken. Dus dat is een feest ja. om, daar, om, daar, om dat materiaal te hebben. Ja. Nou, rijm is toch een beetje een ritme? Rijm? Een rijm is er, ja. Ja, maar ik ben ja. niet van de rijm. Hè. Ik ben, nee? ik ben eh, eind 19e eeuw, eh, hebben geloof ik eh, in Frankrijk, had je Baudelaire onder andere, de, de dichter. Die zei toen al, uh, dat gaan we niet meer doen, hè? Rijmen? Rijmen? Nee, dat is, te, dat is te makkelijk. Ja? Dat is te dwingend. Dus Frankrijk uh, de, de zijn Frank, ik al dicht we begonnen, Verlijn volgens mij ook. Die, die zijn begonnen met, uh, met uh, nee, dat, dat gedoe van die schema's en zo, dat, uh, nee. dat moet allemaal veel, veel ruimer zijn. Dus dat waren uh, echt avant-gardisten natuurlijk. Ja, die ja, zaten natuurlijk, ja. uh, ver voor de troepen uit. Ja. Van Ja. ja. En, uh, Jan Hanlo gebruikt niet eens meer uh, Nederlands hè, in zijn gedichten. Nou ja, klank, hè, ja, een, pure klank. En, ja. en hij geeft natuurlijk een, een vogeltje geeft ja. hij ook uh, stem, hè. Ja. Hij geeft uh, de mus. Ja. Uh, alleen al de beslissing dat je dat doet, dat je niet zegt van ja, dat is wel een beetje weinig. Ik zet er ook nog maar een, uh, een merel bij of ja. zo, hè. Ja. ga ik ook nog even. Ja. Maar we moeten eigenlijk ook een, een stapje terug van uh, hè, ja. Tom America. Wie is Tom America? Hoe ben je in de muziek terechtgekomen? Heb je nog iets voor je ouders meegekregen of zo? Nee, qua muziek? Nee, nee, nee. We zijn een, een, een, een, ik heb een hele goede jeugd gehad, maar het was niet heel cultureel. Ik kom uit Valkenburg, is sowieso een weinig culturele plaats. Tenzij je zegt Willy Alberti en Rita Corita zijn hè, diepe cultuur. Dat zijn ze natuurlijk ook, maar Tuurlijk, dat was ja, ongeveer ja. de bovenkant van de cultuur in Valkenburg. Okay, yeah. Toeristenplaatsje, hè? dus ja, mensen zeker. moeten makkelijk geënterteind worden. Maar ik, ik ben wel uh, natuurlijk een babyboomer. Dus uh, ja, dan wilde je gewoon erbij horen. Hè, dat, ja. uh... <laughs> Dat is eigenlijk de basisstreven erbij willen horen. En, en, en dan treed je zo'n wereld binnen en je weet niks en je kunt niks, maar nee, je wil nee, nee. veel. En, ja. Maar en, ook afzetten natuurlijk, hè? Als baby. Ja, ja zeker. Ja. Ja, ja, ja, ik ben van huis weggelopen omdat ik naar de kapper moest. Ja, ja, ja, ja. Ja. Dus. Hoe licht kan, hoe licht kan ja. de ja, aanleiding ja. zijn? Nou, ja. ja. ja. dat was niet zo licht. Namelijk. Ja. Ja. En, uh, was er een bepaald nummer of een bepaalde band die jou. Uh, tot de beslissing bracht van nou, nou wil ik ook uh, iets van gaan uh, maken. Ja, ik denk dat, dat uh, het, het algehele gevoel natuurlijk... Kijk, bijvoorbeeld, in 1967 kwam Sergeant Pepper uit. Dat was een religieuze ervaring. Ja. Uh, wij waren toen een Valken mee bezig met, met uh, gelijkgestemde. Uh, uh, ik woonde in, in, in, in een behoorlijk goede buurt, waar iedereen had kasten van huizen. Maar er waren ook veel grote hotels en zo. En uh, die hadden vaak ook een soort uh, villa's voor de overloop. Dat wil zeggen, als er te veel gasten waren, konden die in die villa dan ook slapen. Dat was ook ingericht. Oh, en een ja. van die villa's, een goede vriend van me, zijn vader was eigenaar van zo'n taal. Maar een van die, er lag een grote kelder onder. En daar hebben wij een, een, een partykelder van gebouwd. Heel lang <laughs> ja, over gedaan. Ja, ja. Maar terwijl we bezig waren, hadden we een cassette, of zo'n uh, zo zo klein radiootje. Het uh, deed Radio London komt van wat iedereen wist, hij komt eraan, Sergeant Pepper. Ah, en die draaiden, aan la letteren, draaiden die nummers van Sergeant Pepper. Yeah. Je nou, 64, of 64. Ja. Ja. En, en dan uh, hoorde je ook doorheen, Radio London, Radio London, werd er doorheen, zodat ze, ja. Je kon ja. het niet jatten of zo. Hè. Ja. Sowieso, bandrecorders waren niet heel dik gezaaid. Dus. Nee, nee. Maar je hoorde nee. het. En het was, je werd helemaal aan het moment toegebracht dat die plaat er dan was. Ja, de eigenlijk. geboorte van die plaat. Ja, ja, ja. En dat en draaipunt. Ik was in 1970 in het Isle of Wight-festival. Oh, 600.000 mensen. Drie weken voor de dood van Jimi Hendrix. Ja. Drie kwart jaar voor de dood van Jim Morrison. Ja. Het leek een soort Auschwitz. Het was ongelooflijk erbarmelijk slecht georganiseerd. Qua faciliteiten. Ja. Ja. Maar het was natuurlijk een... een muziek was het ook, ja. Ja, je had de stempel gehaald van de koor erbij. Yes. Zoiets, ja. hè. Ja. Die, je, had, je had de, ja. de, de, de viering. Ik word, ik, dat hoor, dat Wat je ja, ik word nog jaloers als ik dat hoor, dat jij er wel geweest bent. Wat zeg je Ik word nog jaloers als ik dat hoor, dat jij er wel geweest bent. Ja, nee, dat ja, mag je ja. ook zijn, ook, want het was, dat was echt een, een, een, een life ja. influencing experience. Ik zat op academie, ik ben toen een weekje spijbeld. Mijn klasgenoten zeiden, ja hij is heel erg ziek. <laughs> ja, echt Het ik moeilijk. <laughs> ik zat het moeilijk te hebben op een Isle of Wight. Maar nee, ik was heel trots dat ik dat ja. meegemaakt heb. Maar mijn, ja. de, mijn grootste invloed is eigenlijk de Soft Machine oh, ja. en Robert Wyatt. Ja? Ja, Robert Wyatt is ja. een van die nummers. Ja. Dat, dat ja. zijn mijn grootste invloeden En je zei dat je er heel graag bij wilde horen. Ja. Daar heb je ook een nummer over, hè? Welk dan? Dat uh, oude vriend van oh, ja, dat de Benk. Die spreekt over iemand die nog geen akkoord ja. kon spelen op zich. Ja, klopt. En uh, die toch mee wilde doen. Ja, klopt. Iemand, iemand met zo weinig vertellen? talent. Ja, ja. ja, ja, ja. ja zeker. Ja. Daar ben ik heel trots op. Ja. Ook uh, dat, dat, uh, dat je uh, niet zo heel voorgeprogrammeerd bent, omdat je het niet kunt. Nee. Je zou het wel willen ja. kunnen. Ja, en hoe heb je, je toen geleerd? Ben je op les gegaan of... Uh, ik heb ooit, denk ik, drie zaterdagochtenden bij Henny vrienden gevraagd van Henny, leer mij wat meer over gitaar. ik kan me één akkoord nog herinneren wat hij me geleerd heeft. En verder niks. Nee, het was gewoon, eigenlijk, ik kende één akkoord, de 1 minuut 17, hoef je maar één ding in te drukken. En dan heb je een prachtig akkoord. En toen kende ik de baré. En toen had ik meteen twaalf akkoorden tot mijn beschikking. En begon meteen liedjes te schrijven. Dus helemaal niet gehinderd door enige kennis. En nu een nummer uit zijn punkperiode. Hier is Sammy Americans Casbetti met I Don't Know. Dus wat was je eerste plaatje dan? Je eerste singeltje die je kocht? Ja, niet die kort, kocht, want eh, daar heb ik niet zo'n beeld bij. Maar ik weet wel dat ik in Valkenburg naar het geplaten platenzaakje... wat er was. En die hadden meer van die, van die Duitse slagermuziek en zo. Ja. En ik had op de radio een band gehoord. En ik dacht dat ze de Frogs heten. En dat ze een nummer hadden. Wow, wow, wow Thing of zo? Wow ja. Thing, ja. <laughs> en dat was dus Wow Thing. Ja, trof, en, die, ja, ja, yeah. en die dame achter de balie, die keek me echt met verbaasde ogen aan. <laughs> wat komt hier <laughs> van wezen naar binnen. Dus ik, ik heb die single nooit gehad. Maar ik weet wel, dat was, dat was echt... Dat was hem. Dat was, ja. Het was een ontzettend opwindend nummer. Ja. Dus ik beschouw dat als je de vraag stelt, nou, dat is dan mijn nou, eerste ja, single. Ja. Maar we hebben het wel een gouden tijd meegemaakt. Ik, hè? Zeker met de muziek. Hè? Oh, de 60, ja. 70 jaar. Nou, omdat zoveel ja. dingen ja. Waren voor het eerst waren nieuw. Ja. En, en dat, ja, weer dat semi-religieuze wat erin zat, hè? Ja. Dat, dat, dat, semi-religieuze? Ja, het ja, zat een soort Je, je moet er ook zijn, ja. en, en, en er zat een fanatisme ja. in, en ook het je onderscheiden van de vorige generatie. Hè? Je afzetten ja. tegen de vorige generatie, ja, die klopt. totaal niet deugde in onze ogen. Ik kan in jouw haren nog steeds zien dat jij gewoon van de 60er jaren bent, want je hebt langer haar dan. <laughs> Mensen van de 50-jaar. En ik ook. Die matjes, ja. Ja. He? Dus, uh, ja, ja, ja. Ja. Het is aanwezig. Ja, kom ja. maar ja, 53. Ja. Nou ja, oké. Okay. Ja. Dan Dankie, ben je ja. net op de rand van de babyboom, waarschijnlijk ja. ja. nog. Dus ik heb, uh, die hippie tijd heb ik niet bewust meegemaakt. Ook okay. soms wel jammer, inderdaad. Ja, heel jammer. Ja? Want er was ja, mooie tijd. Uh, wat, ja, weer de eerste keer ergens hasjes proberen te kopen, bijvoorbeeld. Ja, ja. In Valkenburg, ja. in de Texasbar ja. in Valkenburg. Ja. En dan uiteindelijk toch koeienstond gekregen hebben. Ja. Of niet ja, iets wat ja, helemaal ja. niet werkte. Rozemorijn. En, en ja. maar een goede vriend van mij die naar Afghanistan geweest was, in 1971 in, in of zo. En door, door Perzië heen. En een was er nog niet. En die uh, een, een, de maat van een d'or plak verse Afghaanse hasjes ja, meenam. Ja, ja. Die door alle uh, douanes heen gesmokkeld heeft, totdat hij dan, dan ging hij de auto onderzoeken En dan had hij de, de Michelin kaarten had hij in de hand. En daartussen zat hij plak. Dus hij liep rond met zijn smokkelwaar ja. En in en, en ja. Persie was je echt een lul als je je te pakken kreeg. Hè? Dan, dan, ja, dan was het een heel zwaar ja, grijp. Hè? Ja, ja. Nou, toen komt hij dus aan. Hij studeerde toen in Amsterdam, want dat is gewoon een Valkenburger. En uh, Sociologie. natuurlijk ja, nee, ja, ja. En uh, politieke of sociologie, dat ja, waren ja, de hits. Ja. En uh, toen gingen we naar het strand in Nijmeiden. En hij had een, uh, een waterpijp. En daar had hij diverse uh, shit in gedaan. Ik had eigenlijk nauwelijks ervaring daarmee. Dus ik, ik nam een ijs en ik voelde niks. Ik nam nog een ijs en ik nam nog een ijs. En toen schoot ik echt zo. Wap! Ja, naar de ja. sfeer. Ja. Want uh, daar, daar zit dus opium in. Dat is ja. hele zware, Dat is van die plakkerige. Ja, ja. Zwarte. Hashis. Ja, ja. Dus toen wist ik voor altijd: dat doen we niet meer. <laughs> ja. <tie> ja. En ook nooit meer gedaan. Ja. Ik ben niet, nee, ik ben niet die van, die, van die middelen. Dat, nee. Uh, nee. Maar, ja, nee. Het voegt niks toe eigenlijk. Nee. Ja, sommigen zeggen wel, natuurlijk. Een beetje creativiteit of wat of ook. je ja, een beetje loskomen. Ja, een beetje ja, ja, van mij. Ja. Nee, nee, nee, nee. Nee, nee. Oh. Ja. God, ja, ze hadden de jaren 60. Ja, er, er ja, werd ja. natuurlijk als een gek geëxperimenteerd. Ja, ja, waarbij natuurlijk ook veel afschuwelijke dingen zijn gebeurd, die gewoon helemaal niet goed waren. Ja. Maar, of een ander ding was dat, uh, dat er bijvoorbeeld een, een enorm in was om, om naards te zijn. Dus dan ja. was er een bezetting van de van de van de hogeschool. Uh, in, dus de eerste bezetting ja. de universiteit was in Tilburg, hè, ja. dat was niet in Amsterdam. Ja. En, um, <laughs> en dan komt niemand op het idee om zijn kleren uit te trekken. Dan ja. weet je dan iedereen naar het school. Dan dat is <laughs> dan, ja, oké, okay, doe het zo toch. <laughs> dus het, het, ja. het, was, het was heel um, op zoek naar, losgeslagen ja. en op uh, een bepaalde manier avontuurlijk. Ja. Oké, okay, maar terug naar Tom America, want uh, je hebt uh, tekenles gegeven, maar je hebt ook in bandjes en gespeeld, hè? Ja, zeker dat, ja. Kun je daar iets over vertellen? Bijvoorbeeld je eerste punkbandje of je post-punkbandje? Nou ja, uh, Gaspetti was, mijn e was eigenlijk de punkband ja. en, en, en wat er toen gebeurde was punk, het feest van punk was dat je niks hoefde te kunnen. Nee, ja. En uh, ik kon ook niks. Dus <laughs> <laughs> dat, dat, dat viel, de Ideale punk. <laughs> <dat viel helemaal, laughs> precies scherp op elkaar. <laughs> ja. en, en bovendien, als je eenmaal in de, in de, in de stroom zat... Van, van een soort van geaccepteerd zijn... kon je ontzettend veel spelen. Dat hebben we dus ook gedaan. Ja, ja. En we waren ook op rare plekken waar wij populair... bijvoorbeeld in West-Friesland. A van Horn en zo. Best ja. ruige streek. Ja. vond ik tenminste. En, uh, Of in Oost-Brabant of, of uh, in de Achterhoek, daar waren wij best populair. En, ja, ja. en Dus werden we ook die keer teruggevraagd. en zo. Dus ja. je maakte meters, je kon, je kon heel goed uh, nadenken van wat ja. ben ik nou eigenlijk aan het doen. En toen hebben we ons ook snel ontwikkeld uit naar de volgende stap die er was, namelijk New Wave. En New ja, Wave was natuurlijk okay. een stuk ingewikkelder en een stuk ja. Ja. Uh, uh, meer vanuit het hoofd. Uh, minder, minder... Dat, dat brullen. Ja, iets muzikaler. Was Zeker er, muzikaler, ja. ja, ja. ja. En, ja. en uh, toen heb ik een pakkenmeet. In 1982 ben ik met een man begonnen. En dat ja, was een heel andere, andere toon eigenlijk. Die je to maar het was vooral ook heel veel weer onderzoek, onderzoek, onderzoek. dat ja, kan is? Een heel andere richting dan. Punk of Nieuw Weef of zo. Hoe is dat zo gekomen dan? Nou ja, omdat het zich voordeed. Maar nee, ik denk de belangrijkste reden is... Als je in de kunst zit... is een van de opdrachten, eigenlijk, onderzoek jezelf. Bevraag jezelf, waarom ben ik dit aan doen? Wat moet mijn volgende stap zijn? Okay, uh, ja. En dat ben ik heel braaf eigenlijk gaan doen. En wow. dat doe ik tot op de dag van vandaag. Hmm. Van, van wie ben ik? Uh, wat, wat valt samen met mij? En ook wat als ik dus. Ik heb nu heel veel middelen. Ja. Technisch ook, maar ook in mijn hoofd. En dan is het natuurlijk wel mijn verantwoordelijkheid... om die middelen ook te vragen weer. En op zoek te gaan naar volgende <laughs> ja. fases met die middelen. Dus het is niet ja. Ik heb wel eens een lezing gehouden voor de Lions Club hier in Tilburg. En dat ging over mij als ondernemer. He, muzikant, ja, ja. artiest, ja, ja. kunstenaar, ondernemer. En toen vertel ik zo wat ik allemaal gedaan heb. En, en zo halverwege stond een van die ondernemers. Een uh, accountant. Een zeer succesvol accountant. Stond bijna nou kwaad woest op. Ja maar u bent toch geen ondernemer. U heeft, iedere keer heeft u, heeft u iets. En dan gaat u er iets anders doen. Dat is toch <lacht> geen ondernemer. Nee, nee. Ja, die snapte niet hoe het werkt in de kunst. Nee, nee, dus nee. want die dacht van ja. Uh, je hebt één frikandel gemaakt. Die smaakt lekker. Dus nou ga je er natuurlijk nee, 100.000 ja, maken. Ja. Ja. En daar blijf je ook bij. Ja. Hè? Ja. Trouwens. Uh, heeft je wel veel lof opgeleverd. Hè? Want mam, zei Henk Westbroek van uh, toen jullie stopten. Wat jammer, de beste Nederlandstalige ja. groep die uh, stopte mee. Bedankt Henk. <laughs> ja, het zal wel. Dus er zijn er jou ja. wel hele goede dingen uh, hoe, hoe, hoe, hoe is het er gekomen dat jullie toch niet in het grote circuit terecht zijn gekomen? Nou ja, ik, ik, ik heb voor de koning opgetreden, hè? Dus uh, nou, okay. ik heb, ik heb ja, allerhande. Ja. Alle andere, weten we dat niet? Uh, alle andere rare zijstapjes gemaakt. Ik heb meer dan. Pak een beetje, 20, 25 keer in Paradiso gestaan. Ik heb in Ahoy gestaan. Yeah. Ik heb grote tournees to to met uh, Dooma gedaan, met Tissi Matic gedaan en zo. Yeah. Dus ik, ik weet dat er een volle zaal is. Yeah. Um, maar even terug, want je zegt, je bent met hem mee geweest. Wat voor muziek speelde je dan? Nou, met man, uh, ja, ja. die, uh, die trok Wat ons altijd voor. Die, die zei, ja, ik wil, ik wil mamma's voorprogramma hebben. Ja. En hij oh, ja. vond het niks, van wel een drumcomputer, En daar vond hij maar niks. <laughs> en, maar Annie drukte dat gewoon door. Dat, uh, okay. uh, dat was echt heel, uh, heel tof van hem. Een goede aanvulling op uh, Doe Nee, ja. ja nou, eigenlijk ja. helemaal niet. Wij waren nee. heel anders. Dus het dus, publiek stond gewoon op Doomer te wachten. Ja. Ja. Maar wij konden uh, leuk meters maken. Dus ja. uh, dat, ja. dat, dat was gewoon heel fijn. Want het lijkt me ook moeilijk, want je zegt net, het is luistermuziek. Zo, uh, ja maar toen nog ja. niet hè man was, was in het begin zeker de eerste er zijn er vier of vijf verschillende varianten van geweest maar de ja. eerste was echt vechtmuziek was heel heel pittig ja? ja ja ja ja we hebben oh, ook een ballet nee. gestaan en ja? dat ik, ik kwam na afloop kwam uh, Bliek Zabargeld van van de en de die kwam in het kleedkamer. je zijt oké maar we, we zei, ik, ja ik, ik, ik ben steeds weer mijn, mijn oor op de taal gaan leggen op de, sp de spraak dus eerst de spraak en dan de taal ja ja ja. En, en, en, en toen moest ik op een gegeven moment steeds minder luidruchtig gaan worden. Want ik vind het, ik vind verstaanbaarheid ja. één. Ja. Dus zoals ik nou werk, is verstaanbaarheid ja. is het allerbelangrijkste van, van wat ik doe. Dus ik moet, en, en ik zorg er nog steeds tegen hoor. Dan denk ik, ach, shit, dan heb ik het weer niet goed gearrangeerd. Toch weer uh, een paar lettergrepen waar de muziek te hard bij is of zo. Ah, ja, oké, okay. ja. Ja. Uh, ja. Maar. Uh, om die spraak zijn plek te geven, zijn saxofoon solo plek te geven, heb ik een lange weg moeten ingaan om te ontdekken, hoe moet ik dat dan doen? Ja, dat lijkt me En een van de dingen die ik ben gaan hanteren is de break. De ultieme break uit de oertijd is You Really Got Me, van de Kings. Da -da -da -da -da -da. Ja, ja. Dus er zitten helemaal witjes tussen, hè? Ja, ja. en uh, die, die, die, de breek hanteer ik veelvuldig. En in die witjes zet ik mijn stem, en dan is die gewoon 100% hoorbaar. Ja. En dan zet ik ook heel, heel voorzichtig nog iets met muziek onder, ja. dat die wel familie blijft van het voorgaande, ja. die niet in het ravijn stort, maar dat het een bruggetje is, ja, ja. stevig bruggetje. Ja. Goed, we hebben dus uh, de punkperiode gehad. De manperiode. En daarna. Ja, en toen kwam uh, eigenlijk de de, de... de echte zelfontdekking. Dus uh, okay. ik, eigenlijk ik ben redelijk bekend door een uh, nummer over de boterham met kaas dat is ook een nummer wat, wat na al die jaren nog steeds gedraaid wordt en, ja. zo, en, en ja. meegenomen wordt in een soort, soort dit hoort bij ons dit hoort ja. bij Nederland of zo, dus ja. dat, is, dat is heel fijn oh, vandaar die ja ja, ja. ja. En, maar ja. Uh, ik heb eigenlijk mijn, mijn, mijn grote ik noem het uh, mijn, mijn, mijn, ja, mijn grote Eureka moment was toen ik uh, begin 90 jaar uh, tweedehands een Atari computer kocht muziekcomputer. Waardoor ik... alle aan de hele ingewikkelde dingen kon onthouden... die ik niet kon onthouden in mijn hoofd. Want nee, uh, het was te ingewikkeld. Ja, ja. Maar die kon je daar vast... en die, ja, die kwamen iedere keer precies hetzelfde weer terug. Ja. En toen... Uh, dacht ik... ben ik gaan exploiteren. En toen heb ik op een gegeven moment... een stukje gevonden in de volkskrant. dat ging over de... spraak van politici. Dat die namelijk... Oh, ja. uh, totaal on ontransparant is. Ja. Technocratisch en zo. En... Een voorbeeld, er waren diverse voorbeelden opgevoerd, maar het sterkste voorbeeld was van Elko Brinkman, die op dat moment met zijn Brinkman-shuffle bezig was. Hmm. Dus met, met zo'n rever microfoontje zonder spreekgestoelte, ja. swingend, uit zijn hoofd sprekend ook, wat ja. op zich knap is. Ja. Maar dat voorbeeldje stond, was daar gedrukt. En dat was totaal abstract wat daar gezegd werd. Dus je, ja. je zit toch een speech te houden om mensen te enthousiasmeren ja, ja, voor natuurlijk. jouw partij. Ik ja. Ja. Ja. En ik las het en ik, ik weet nou al wat hij bedoelde. Maar, maar in het begin ik had ik geen idee. Wat bedoelt die man? Ja. Ja. En dat was dan in een shuffle. swingend. weet je. Ja, ja. Ben, ik, toen dacht ik als ik dit nou tot muziek kan verheffen. Dan, dan ben ik een wereld binnengedrongen. Want dit kan natuurlijk, dit, dit is geen muziek, dit is anti-muziek. <laughs> en dat ben ik toen, uh, op, met, met, met mijn Atari ben ik dat, eigenlijk dat, wat ik nog steeds doe, ben ik, eerst heb ik uh, de woorden, ik heb het zelf uitgesproken, ja. er ontstond een ritme en zo, en dat was mijn Eureka moment, dat ik dacht, hier zijn grazige weides, hier moet ik zijn, hier moet mijn kudde grazen, ja. ik, ik zal je dingen even laten horen. ja. ja. Meer en meer gedeeld, maar een proces van verwatering van verantwoordelijkheid volgde, waardoor steeds minder oorspronkelijke autoriteiten zich nog betrokken voelden. Maar de, in ieder geval duidelijk dat het heel veel opleverde. Ja. ja. ja. En, en vooral, het was echt anders. Hè? Het was dus ja, niet moest, ja. Uh, ja. Als je dan zo Nederlandse... Uh, Horizon afgaat, ja. wie doet dit dan ook op die manier? Dan, ja. dan, dan sta, nee, je staat alleen. Op, op dit ja. moment heb je, en dat is dus ook misschien een deel van het probleem wat er dan ontstaat. Uh, hoezo, wat moet ik hiermee? Maar overigens, ik, la, ik laat het altijd horen bij workshops die ik geef. Ik geef vaak op kunstacademies workshops en ik krijg altijd applaus na afloop. Ja, dus, uh, ja dat zeker. Ja. Dat werkt dus. Ja. ja. ja. Gaspetti was ik uh, slaggitarist. Oké, okay, ja. Yeah. En uh, bij Mam uh, ben ik bas gaan spelen, omdat ik een hele slechte gitarist ben. En ik kon twee hele goede gitaristen krijgen. En oh, ja, ja. Die, die, ja en dan, dat vond ik veel interessanter. En ik bedacht zelf de muziek, dus ik kon hem zo ingewikkeld maken als, als, yeah. als, als, als ik wilde. Maar ik baste hoofdzakelijk op de dikke e-snaar. Oké. Okay. Dus ik, ik, ik, ik, ik baste primitief, <laughs> zou je kunnen zeggen. Nou ja ik heb ook menige dingen eens naar live kapot geslagen. Echt, dat is niet te oh, geloven. Ja? Dat kan, kan niemand is Spreken wel. Al. Kan altijd <laughs> een reservebasgitaar oh, ja. uh, basgitaar klaarstaan. Ja, onbehalve. Ja, ja, een punker, maar wel een hele ruig. Ja, ja onbehouden. Soms ook bloed aan de vingers ja. en zo. Dat ja, uh, ja, fietoudsend bloed. Ja, ja, ja. ja. ja. ja maar dat dus hoort erbij toch in die tijd, hè? Ja. <laughs> ja, dat ja, dat we. Broken guitar strings and bleeding fingers. Ja zeker. En dan Piet Townsend nog een uh, whisky glas. Met whisky om, om het uh, te desinfecteren. Hè? Dan, Echt waar? Stak hij stak die naar zijn vingers. Ja, dat, die ja. anekdote ja. heb ik gehoord. Ja. Dus even. even ja, ik moet niet gaan zweren. Want morgen moeten we weer ja, spelen. Ja, ja, ja, dus, ja. ja wel rijk hoor. En hij sloeg zijn gitaar natuurlijk hartstikke stuk. Dat, hij is de uitvinder hè. Ja, ja, hij is de uitvinder. Hij, ja, hij is de uitvinder, ja. Uitvinder, ja. ja zeker. Ja, dat vind ik nog altijd zonde. Ja, dat vind ik ook wel zonde inderdaad, ja. Ja, maar ja. ik denk dat er ook een beetje een al truc, truc achter zat. Alhoewel de anekdote is dat hij dan een, een, een, een, een gitaarzaak binnen, binnen ging, heel snel, zo bijna als een, een soort overvallen En dan naar de muur ging waar die, waar die slaartenkast of zo hing. En dan mee hij, just for the guitar! <laughs> <laughs> en dan was hij al weg. <laughs> tijden, hè? Ja, zeker, zeker mooie tijden, God, Ja, ja. Maar het leuke is dat jij uh, muziek combineert met uh, gedichten. Met, uh, dus met andere kunstvormen eigenlijk. Hè? Ja. Dat vind ik ook wel interessant. Ja. Henk doet het ook veel natuurlijk. Hè, en veel ja, we zijn, zo, nee. Wij zijn een soort bloedbroedels daarin. Ja. ja, vind ik wel. Ja, we komen allebei van de kunstacademie af. Ja. En uh, ik denk, we hebben uh, gelijkmatige um, grondhouding om ons te laten inspireren door, door dingen die er eigenlijk buiten vallen. Die dus niet muzikaal zijn. Oké, okay. ja. En um, ja, dat klopt. Maar ja, ik vond mezelf geen goede tekstschrijver. En um, ik zag zoveel goede teksten. Ja, dat is ook weer waar, ja. En, ja. en ik, ik ben een erg groot fan van uh, Jan Hanlo. Ja. Dus die kwam die, uh, op mijn zestiende al op mijn pad. Ik kende hem al ja. van, van, van de mm. middelbare school. Je ja, kende hem persoonlijk, geloof ik. Je kende hem persoonlijk ja. ook, ja. Ja. niet goed, maar wel. Uh, en ik, hij woont in Valkenburg, ik ook, ja. dus okay. ik, de, de, naar geboren op ja. link. Maar dat is zo'n goed materiaal en het is, ja, er zit zo'n eigenlijk popmuziek-element in in die helderheid die het heeft. Uh, het is niet, nooit gezwollen. Uh, het zijn hele mooie heldere eenvoudige Nederlandse woorden. Ja, dan heb je me. Ja. Ja. Oké. Okay. En dat is ook een van je favoriete nummers, hè? Met jan ontboezingen in Antwerpen Ontboezingen ja. in Antwerpen ja, ja. Ik, ik heb de, de cd Chilip Chilip gemaakt in 1997. Ja? En daar staan, ik weet niet, 15 vechten op die ik bewerkte. En, maar eigenlijk ging het er alleen maar om... dat ik, uh, ik... Ik wilde mezelf... schoonmaken van het voorgaande. Dus het was eigenlijk meer therapie... Okay. dan een... Het was helemaal niet commercieel bedoeld. Nee. En... Um, mijn enige coach was zijn Vrienden. Die stuurde ik dan, als ik weer drie dingen had... stuurde ik op naar Amsterdam. Ja. En hij zei eigenlijk alleen maar... doorgaan. Ja. <laughs> of hij zei... Uh, die ene melodie die je daar gebruikt... die gebruik je maar één keer. Ah joh man, drie keer gebruiken. Dat is een mooie melodie. Zo, dus dat was een hele eenvoudige... Uh, dingen waar ik veel aan had. Ja. En uh, toen ik da daar eigenlijk doorheen gegaan was... Toen, toen was ik wel voor een stuk... schoongewassen van het voorgaande. Ja. Dus muziek en geld... Die, die link mm -hmm. nou, daar had ik, van, had ik gewoon afgestoten muziek en de vaste vormen dus uh, intro twee coupletten, refrein nog oh, okay. ja, een ja. couplet, bruggetje ja. Hè? Ja. Uh, allemaal weg, weg, weg, weg. Ja. Dat, het uh, dat hoeft allemaal niet en uh, toen was ik waarschijnlijk klaar voor mijn eigen toekomst of zo, uh, om, okay. om, om, om dat verder uit te bouwen als laatste nummer voor het nieuws van 9 uur hier een nummer van Tom gebaseerd op een gedicht van Jan Hando ontboezeming in het Antwerpen. Ik zing ook erg uisken en het weten. Omdat je zoveel trekt op een muz en op een muis en op een polderborke. En op een porselaan een postuurke. En geet een mond, de like voyageur en een engel. En de ogen zijn van een oude commerçant. En van taart, van een vuilpaan Turke. Maar dan zijn ze te schoen. Te schoen vermaaien als ze ze zien. Lekker baanturken. En je blijft zitten, het is Omdat je niet serieus gewaarkt, het is jou. En per dag zitten ze gevoelig, ze riet. En ze sluimen als een vos. O, dat zinken je allemaal. Aan de zolder, misschien te vuil van hun huisbokken.